6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Chipkama. Premier Rutte wil weinig zeggen over afluisteren praktijken Amerikanen. Koningspaar bezoekt onrustig Venezuela. En politiek niet blij met katwijk, dat de uitzondering wil op drankleeftijd. Het weer. Wolkenvelden trekken over het land. Op een enkele plaats kan een bui vallen. Minima vanavond en vannacht tussen het vriespunt en 4 graden. De noordwind neemt toe. Morgen is het wisselend bewolkt. Er is wat zon en er valt ook mogelijk een bui. En de temperatuur ligt 's middags rond. Een graad of acht. Premier Rutte wil niet veel kwijt over de berichten... dat Nederland is afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Voor aanvang van het VVD-congres in Den Bosch wilde hij alleen dit zeggen. Het is heel ingewikkeld voor mij om daarop te reageren. Omdat wij als Nederlandse regering door te reageren... ook inzage zou kunnen geven in onze informatiepositie. En dat zou weer afbreuk kunnen doen aan onze belangen. Dus ik ben heel terughoudend om erop te reageren. Ja, dat zei Rutte dus voorafgaand aan het VVD-congres... dat vooral gaat over de Europese verkiezingen. Daar hebben de liberalen het programma... en de kandidatenlijst voor die verkiezingen vastgesteld. Wilma Borgman, um, ja, Europa, dat is wel een lastig onderwerp voor de VVD. Hè? Was het een moeilijke discussie vandaag? Nou, er was althans in de zaal binnen niet zoveel van te merken. Er is vanochtend in de deelsessies waar alle wijzigingsvoorstellen werden behandeld, daar is wel gediscussieerd. Maar het lijkt erop dat de VVD toch een manier heeft gevonden om die discussies in goede banen te leiden. En hoe doen ze dat dan? Nou, je praat gewoon niet over Europese idealen en niet over dromen. Niet over de vraag of je meer of minder Europa wil. Nee, ze hebben het bij de VVD nogal overzichtelijk gehouden vandaag. Europa gaat gewoon over winst, over geld verdienen dus. Luister maar naar de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Hans van Baanen. Dan gaat het om die markt. Die markt van Frits Bolkenstein, die euro van Gerrit Salm... Uh, de digitale agenda van Nelly. Het gaat gewoon om de economie. En het gaat niet om de rimram. Ik word wel eens moe van mensen die zeggen, we willen eruit. Hè, dit is mijn voet, ik ga er nu in schieten... Ja, recent is er nog wat ophef geweest uh, over een uitspraak van de Kamerlid Mark Verheijen. Die zei dat eurofielen een groter gevaar zijn voor Europa dan uh, populistische partijen. Daar verwees Van Balen natuurlijk een beetje naar door, door te zeggen dat hij moe wordt van mensen die zeggen dat ze uit Europa willen. Dat is impliciet verwijzing naar Geert Wilders. Uh, Mark Verheijen kreeg steun van Bolkestein, maar weer afkeuring van een andere VVD-corrivee, uh, Nelly Kroes. Maar dat uh, binnenbrandje is uh, vandaag effectief geblust, zou je kunnen zeggen. Ja, en voor, en voor die Europese verkiezingen zijn er ook nog gebeurd gemeenteraadsverkiezingen, hoe belangrijk zijn die dan voor de VVD? Nou, die zijn kennelijk belangrijker dan de Europese verkiezingen, want uh, hoewel het congres vooral in het teken stond van Europa heeft de partijleider het vooral over de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Uh, die zijn natuurlijk belangrijk vanwege alle nieuwe taken die gemeentes krijgen, maar ook natuurlijk voor de VVD. Rutte hoopt tegen die tijd um, economisch succes te kunnen claimen, want dat economische succes, succes is natuurlijk de bedoeling geweest van alle akkoorden die het kabinet uh, het laatste jaar met zo ongeveer alles en iedereen heeft gesloten, zei Rutte. We hebben tegen elkaar gezegd, we hebben ook maatschappelijk draagvlak nodig. Daarom hebben we een sociaal akkoord gesloten. We hebben een akkoord gesloten in de gezondheidszorg, in de woningmarkt. En er is een energieakkoord gesloten, wat zorgt voor meer banen. Nou, nu we een beetje met alles en iedereen in Nederland de akkoorden hebben gesloten, vind ik dat ook wel klaar. Dus ik zou willen afspreken dat we die fase nu hebben afgerond. Uh, maar het is wel goed dat we het gedaan hebben, want het zorgt voor groot draagvlak. Dan hebben we gelukkig ook een heel klein beetje wind mee. We beginnen iets wind mee te krijgen. We zien dat op het gebied van de woningmarkt, we mogelijk ergste achter ons hebben. We zien dat het consumentenvertrouwen ietsjes aan het aantrekken is. We zien dat de export weer een beetje oppikt. En nog vorige week zei het Centraal Bureau voor de Statistiek... Eh, dat we heel voorzichtig uit die recessie aan het komen zijn. Ik voel dat we weer op stoom komen als land. Eigenlijk kunnen we eindelijk weer vooruit. En dat is ook vreselijk goed nieuws. Ja, dat is vreselijk goed nieuws voor het land, zei Rutte, maar natuurlijk ook voor de VVD, want het zou de VVD wel heel goed uitkomen. Herstel van de economie zou tegen de tijd dat er verkiezingen zijn volgend jaar het beste antwoord zijn op alle kritiek sinds dit kabinet er zit. En dit zijn de laatste verkiezingen, of het laatste congres was dit, voordat die verkiezingen er zijn. En die goede boodschap moest alvast een beetje duidelijk worden vandaag. Dankjewel Wilma. De Letse president Berzins noemt de instorting van een supermarkt in de hoofdstad Riga moord. Hij wil dat onafhankelijke buitenlandse inspecteurs komen onderzoeken wat de oorzaak was. Berzins insinueert dat machtige Letse bedrijven te nauwe banden hebben met de politiek om eerlijk onderzoek te kunnen doen. De zaak moet worden behandeld als een moordzaak op onschuldige mensen, aldus de president. Door de instorting zijn zeker 52 mensen omgekomen. Koning Willem Alexander en koningin Maxima bezoeken vandaag Venezuela. Ze zijn inmiddels aangekomen bij het presidentieel Paleis Miraflores. Consulent Dick Draaier. ze zijn daar nu bij de Venezolaanse president Maduro? Ja, ze hebben een half uurtje spreektijd met elkaar gekregen en dat is net ingegaan. Dus ze zijn nu binnen. Ja, de timing van die bezoek is niet helemaal ideaal, hè? Nee, uh, Venezuela is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk hele grote problemen met betrekking tot de economie. Hè? Een enorme inflatie van over de 50 En een uh, decreet wat Maduro heeft gekregen om die problemen op te lossen... hij ...hoeft dus geen parlement meer te gebruiken. Nou ja, dat is een, een beetje tegen de democratische spelregels zoals ze hier zeggen. En dan uh, ja, komt zo'n bezoek van uh, een vorst van uh, Nederland wel op een ongelukkig moment. Ja, en uh, in dat gesprek met die presidenten, dat duurt dus maar een half uurtje... ...gaat het dan ook over die onrust in het land? Nee, dat voelde ik niet. Het is, een, uh, het is wel echt een, een bezoek in het kader van uh, het buurlandschap wat we met Venezuela hebben, wat Nederland met Venezuela heeft. En uh, dat zal alleen handen schudden zijn en het zal voortborduren En dat heeft uh, Frans Timmermans ook al eerder gezegd. En ook de koning zei dat in de toespraak voortborduren op de Memorandum of Understanding, het samenwerkingsprotocol, wat in juni voor, uh, van dit jaar is afgesproken. En ja, Timmermans, wil, uh, uh, wil eigenlijk een goede open deur hebben met alle buurlanden. En zeker met Venezuela, want het belang voor name. De eilanden hier, Aruba, Curaçao, Bonaire is erg groot om die relatie goed te hebben. En Dit moet uiteindelijk deuren openen om die samenwerking uit te bouwen. Ja, en de koning en de koningin, koningin blijven die nog lang in Venezuela? Nee, ze gaan vanmiddag om even uh, in Nederlandse tijd half acht. Uh, gaan ze dus drie uur nadat ze de grond raken van Venezuela, stappen ze alweer op het vliegtuig samen met de delegatie van Aruba, uh, Curaçao en Sint Maarten. En vliegen ze terug naar Aruba, waar de koning uh, morgen weer terug gaat naar Nederland. Dankjewel, Dick Draai. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De PvdA en de ChristenUnie zijn niet blij met de plannen van de gemeente Katwijk... om soepeler om te gaan met de nieuwe regels voor alcohol drinkende jongeren. Vanaf 1 januari mogen jongeren pas vanaf 18 jaar in cafés alcohol drinken. De burgemeester van Katwijk wil de komende twee jaar 16- en 17-jarigen... nog niet beboeten als ze een biertje of wijntje in de kroeg drinken.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 De PvdA vindt een uitzondering maken geen goed idee. Kamerlid Marit Rebel.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 Een initiatiefnemer van de wet Joel Voor de Wind van de Christenunie ziet ook nog een heel ander probleem. Net heeft een gigantische uitstraling naar de rest van het land. Andere burgemeesters zullen zeggen: Ja, als Katwijk het doet, waarom mogen wij het dan niet? De buurgemeentes van Katwijk zullen zeggen: Van ja, dat is toch een raar beleid. Zij trekken al onze jongeren weg. Je krijgt uh, dranktoerisme in de omgeving. Uh, jongeren gaan met scootertjes toch weer drinken in Katwijk. Uh, nu dat we net die 1 januari 2014 voor elkaar hebben in de Kamer, na zoveel jaren discussie, uh, hoop ik toch echt dat iedereen die leeftijd serieus gaat handhaven. Nou, volgens staatssecretaris Van Rijn geldt de wet voor iedereen en hij gaat ervan uit dat Katwijk zijn wettelijke verantwoordelijkheid neemt. Henk Krol wil terug in de politiek. De voormalige fractievoorzitter van 50PLUS ambieert bij een nieuwe Tweede Kamerverkiezingen opnieuw een plek op de lijst, vertelde hij aan Omroep Rabant. En Na een tijdje merk je dan dat er toch veel meer mensen zijn die wel vertrouwen in je hebben als mensen die het vertrouwen totaal zijn verloren. En die doen voortdurend een beroep op je. En dan zeg ik, ja het is aan de kiezer om te kijken wat ze willen. Als het doorgaat mag de partij hem wat Krol betreft onderaan de lijst zetten... waarna iedereen zelf kan bepalen of hij nog vertrouwen geniet. Krol was tot begin oktober fractieleider van 50PLUS... maar trad af nadat bekend was geworden dat hij in een vorige functie... bij de G-krant geen pensioenpremie voor een aantal werknemers had betaald. Het Amerikaanse leger schroeft de noodhulp aan de Filipijnen terug. Twee weken na de orkaan Haiyan komt de nadruk te liggen... op herstelwerkzaamheden en de wederopbouw. De afgelopen dagen zijn de noodhulpoperaties al afgebouwd. Zo hebben de Amerikanen het vliegtuigschip Washington teruggetrokken. De afgelopen week waren er nog zo'n 50 Amerikaanse schepen... en vliegtuigen in het getroffen gebied. Tien vliegtuigen blijven nog wel hulpgoederen brengen. De, de natuurfilm De Nieuwe Wildernis heeft al meer dan 600.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. De film gaat over het natuurgebied De Oostvaardersplassen in Flevoland. Distributeur Dutch Filmworks noemt het uitzonderlijk dat een natuurfilm zoveel bezoekers trekt. Ecoloog Ruben Smit is cameraman en regisseur van de film en snapt wel waarom jong en oud naar deze film gaat. Ik denk dat het een natuurfilm is die ten eerste voor het eerst echt over Nederlandse natuur gaat, dus dat is een unicum. En ten tweede op een manier gefilmd is waardoor je niet het gevoel hebt dat je op afstand blijft, maar dat je er ook echt tussen zit. Het is geen documentaire, wij noemen het zelf een film. Het gaat echt over bepaalde karakters die iets meemaken, waardoor het uiteindelijk heel spannend wordt om naar te kijken. Het is dit jaar de tweede Nederlandse film... die meer dan 600.000 bezoekers trekt. Eerder slaagde de romantische comedie verliefd op Ibiza daarin. Voorlopig blijft de nieuwe wildernis nog in de bioscopen. Schaatser Irene Wüst is het niet eens met de plannen van de KNSB... Op een kleine, om een kleine vierkant te organiseren in plaats van een EK. Dat plan houdt in dat de 10 kilometer bij de mannen vervangen zal worden... door de 3 kilometer en de 5 kilometer bij de vrouwen door de 1000 meter. Maar daar is Wüst het dus niet mee eens. Ik denk dat het een beetje de doossteek gaat worden voor het Aarounen. En dat, uh, dat vind ik erg zonde. Want uh, ik denk dat je beter kun je, kun je het Aarounen Olympisch maken. Zoals ik vorig jaar ook uh, al een keer had aangegeven Als je dan Of uh, je moet het zo doen dat het ene jaar is het ECA-round en het andere jaar is het wk e allround. Dus zeg maar twee uh, in de jaar twee EK's en twee WK's. E Judoka Kim Polling heeft bij de Grand Prix in Abu Dhabi... goud veroverd in de klasse tot 70 kilogram. In de finale won ze na 49 seconden op Ippon... van de Italiaanse Jennifer Pizzanti. Op hetzelfde toernooi wonnen Noel van het End en Roy Meijer-Zilver. Van het End deed dat in de klasse tot 90 kilogram. Meijer verloor de finale bij de zwaargewichten. Zeiler Rutger van Schaardenburg is op het WK Lezer in Oman... net naast het podium geëindigd. Hij begon als de nummer 7 van het klassement aan de slotrace... Daarin kwam hij als derde over de finish... wat hem de vierde plaats in de eindstand opleverde. De wereldstitel ging naar de Braziliaan Robert Scheidt. Dan veldrijder Niels Albert heeft de wereldbekerwedstrijd... in kokzijde gewonnen. Lars van der Haar kwam niet verder dan de tiende plaats. De Nederlander blijft wel leider in de wereldbeker. Beste Nederlander vandaag in kokzijde was Corné van Kessel op de achtste plaats. <tieden> dus verkeersinformatie bij de AMW John Saoka. En 302, dat is de dijk in Lelystad. is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een motorrijder en een personenauto. En volgens voorstrijdwaterstaat blijft de weg dicht tot zeker een uurtje of zeven vanavond. Al het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam. En veel vertraging op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Woer en Bodegraven zeven kilometer na een ongeluk. Bij Bodegraven zijn drie rijstroken dicht. Dankjewel John. Nog een keer de hoofdpunten. Premier Rutte wil niet veel kwijten voor de berichten dat Nederland is afgeluisterd door de NRC. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken vandaag. Venezuela, waar het onrustig is door demonstraties. En de PvdA en de ChristenUnie zijn niet blij met de plannen van de gemeente Katwijk... om nog twee jaar soepel om te gaan met de drankleeftijd. Tot over het NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov.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 Pavlov, Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Vrouwen kunnen het leven heel zuur maken voor elkaar. Omdat mannen naar uiterlijk kijken, is de concurrentie tussen vrouwen... juist op dat gebied het grootst. Ze beoordelen dus voortdurend elkaars uiterlijk en gedrag. Dat mag niet te sexy zijn. Zijn vrouwen daarmee zelf de grootste onderdrukkers van de vrouwelijke seksualiteit. Er is steeds meer onderzoek naar agressie, een competitie tussen vrouwen... dat dit beeld lijkt te bevestigen. Bijvoorbeeld dat van Carlijn Massar. We praten straks met haar en met Kauthaar Dharmoni... die vindt dat vrouwen hun vrouwelijkheid... juist veel meer in de strijd moeten gooien. Dan hebben we live muziek van Leendert... en we beginnen met onze verknochtheid aan merken. Deze week werd de top 100 van de meest onmisbare merken gepubliceerd. De top 3 bestaat uit Hema het NOS Journaal en Albert Heijn. Hoe diep gaat onze liefde voor merken? En hoe worden we daarin gemanipuleerd? Rik Riesebos zit hier aan tafel. Hij is oprichter van het Europese Kennisinstituut voor Brandmanagement (EURIP). Even kort, wat, wat is een merk? Wat verstaan we eronder? Want als ik die lijst lees, dan lijkt het allemaal onvergelijkbare grootheden. Een merk is eigenlijk alles waar een merknaam op staat. En uh, dat kan dan mijn eigen leven gaan leiden ten opzichte van het product dat eronder ligt. Dus okay. Sommige mensen zeggen dat het is zo, twee sporen beleid is. Dus je hebt je product ja. en je, hebt je merk van je merknaam... waar allerlei associaties aan kunnen gaan kleven. Okay. En die kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Ja, goed. Nou, eh, zijn dat onmisbare merken? Dat klinkt zo ongelooflijk absoluut. Welke merken zijn dat bijvoorbeeld voor u? Voor mijzelf? Uh, nou, ik denk uh, nws National ook wel. Dus daar kan ik me wel in vinden. Uh, maar dat scoort ook hoog bij mannen, heb ik begrepen. Oh, dat staat uh, bij mannen. Is uh, dat, uh, ja, dat is een belangrijk... tussen mannen en vrouwen. Okay. En uh, ik denk een, een, een merk wat mij zeer aanspreekt is bijvoorbeeld BMW. Uh, maar dat is ook weer een, een mannenkeuze, vooral auto's. Ja, ja. Uh, staat hij ja. in de 100 die BMW? Uh, nee, BMW niet, nee. nee, nee, nee. NWS-journaal staat nee. op nummer 2. Maar ook de ruiter van de Haagslag is voor mij ook een onmisbaar merk. Ja. Uh, Calais Massa. Heeft u onmisbare merken? Nou, ik ben het wel eens met de nummer één. Ik denk als het... Dat is HEMA? Ja, HEMA. Als dat weg zou vallen, dan zou dat toch wel... Ik bedoel niet dat ik er zo vaak kom, maar dat zou ik wel erg vinden. En waarom? Ja, omdat het zo Nederlands is. Het hoort er zo ontzettend bij. Zelfs in Ik Was Afgelopen Zomer in Frankrijk... daar hebben ze ook HEMA's tegenwoordig. Ja, en, en dat... lijken die op de onze? Ja, precies hetzelfde. Ja, echt gewoon echt exact hetzelfde. En wat voor een gevoel bracht dat dan? Ja, een heel erg uh, soort... Thuiskomen, dat voelt heel fijn. Kouter, van Algerijns-Franse afkomst. Tunesisch. Oh, Tunesisch, sorry. <laughs> Tunesisch-Franse afkomst. Ja. En sinds een jaar of... 10, 12 in Nederland? Ja, in Nederland, ja. ja. Dat is mijn vierde land. Oh, dus vierde land. Maar ja. hebt u ook merken nee, in ons land die voor u onmisbaar zijn? Nee, omdat Nederland is, dus van Tunesië naar Parijs, van Parijs naar San Francisco en daar naar Nederland. Dus ik heb me helemaal losgemaakt van, van merken. <laughs> dat, is, dat maakt het leven makkelijker. Oké, okay, maar is het misschien ook een. een, een uh... Hindernis om je echt Nederlands te gaan voelen. Als je niet uh, die verknochtheid hebt met Albert Heijn... Nee, het enige journaal. wat ik heb, als ik, als ik op vakantie ben... kom ik terug naar Nederland. De eerste wat ik wil uh, doen, is broodje haring eten. Dus dat is mijn, <laughs> dat is mijn okay. Nederlandse kenmerk. Maar het broodje haring is geen merk, denk ik. Nee, Het ja? is geen merk, maar het is wel een uh, Nederlands cultuuricoon om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, Rick Riesenbos, uh, waarom voelen we ons verbonden met een merk? Hoe komt dat? Nou, merken kunnen iets, hè, een gevoel van eigenwaarde geven. Het kan ook iets naar anderen uitstralen. Hè, dat je met een merk kan laten zien wie je bent en wie je niet bent. Dus in communicatie kan dat heel belangrijk zijn. Mensen ontlenen daar ook vaak dingen aan. We weten bijvoorbeeld ook met collectanten. Als je die in merkkleding steekt, dat die bijvoorbeeld meer geld ophalen. Dat is onderzoek gedaan aan de Universiteit van Tilburg. Dus als iemand bij mij aan de deur komt voor de Kankerstichting... Ja. En die heeft merkkleding aan... ja maakt niet uit wat voor merk, maar als ik een merkje zie... Nou, ze hebben het daar met Lacoste gedaan. Ze hebben dus collectanten zeg maar, in gewone kleding gestoken... en in dezelfde kleding, dan, maar dan met het Lacoste symbooltje erop. En dan zie je dat mensen meer geven. Er zijn twee, twee verklaringen voor, Dus dat mensen denken van nou, dat het een soort gelijkwaardig sociaal niveau is. Aan de andere kant ook dat de collectant... Als ik zelf ook Lacoste zou dragen. Ja, maar dat de collectant zich misschien ook wat zekerder voelt... en daardoor ook wat zekerder overkomt in zijn boodschap. Maar dat zijn, dat zijn hele vreemde effecten soms die we zien optreden. Ja, maar die verknochtheid, is, is, dat, is dat dan ook een kwestie van... maar heel lang daar in diezelfde winkelstraten overal zitten? Ja, het is aanwezig zijn. Wij zeggen wel eens dat naast bekendheid dat het enorm belangrijk is. Er zijn onderzoeken gedaan bijvoorbeeld bij producten... waarbij bij het ene product de naam zeg maar, veel meer, vaker aan consumenten werd getoond... of een respondent in een onderzoek... Uh -huh. En dan zie je alleen al doordat dat merk bekender is, of dat merkproduct bekender is, hè, dat ja. consumenten uh, denken ook dat het beter is, dan hogere kwaliteit aan toeschrijven. Dus zeg maar, en dat zie je ook bij personen. Hè, dus uh, mensen die uh, in de spotlights komen. Ik denk bijvoorbeeld aan onze minister van Financiën, Dijsselbloem. En dan zie je op een gegeven moment: hè, dan wordt hij een beetje op het troon gehezen. En dan, dat moet wel een bijzondere man zijn. Dus mensen gaan ook denken dat bekende personen hè, uh, ja, andere kwaliteiten, betere kwaliteit hebben dan onbekende personen. Dat zien bij producten en diensten ook. Als het bekend is, dan moet het haast wel goed ja. zijn. Dat is ja. eigenlijk Onbekend reden... maakt en onbemind. Ja. Bekend, maak, nou viel het me op dat in die top 172 merken Nederlands... of in ieder geval van ja. Nederlandse oorsprong zijn. Welke rol speelt nationaliteit of nationalisme, moet ik misschien zeggen, daarbij? Nou Ik weet niet of dat het is. Ik denk dat het meer herkenning is. Dus het, het gevoel dat het dichtbij je staat, dat het vertrouwd is. In vaktermen noemen we het familiarity. Dat ja. een, een, een merk bekend, vertrouwd is... Ja, dan, dat, dat spreekt consumenten aan en daar gaan ze dus eerder op af. En uh, uh, ik, de, ik weet nog wel, als kind dacht ik dat Mars hè, van de candybars Bars, dat, ja. dat dat een Nederlands merk was, maar dat is een Amerikaans merk. Maar toch, zo'n naam voelt heel Nederlands. En, dan, en dat is Nivea, het is, het is een Duitse naam, het is een Duits merk. Het voelt maar, ook Nederlands. Ja, maar het voelt Nederlands en dan is het goed. Dus ja. mensen hebben behoefte, zeg maar, niet, niet aan afstand, hè, maar eerder aan nabijheid, vertrouwdheid. En waarmee is die. Uh gehechtheid, verknochtheid te vergelijken. Eh, dit zijn allemaal producten. Ja. Maar is het te vergelijken met hoe wij in or met organisaties... of religie of omgaan? Nou, uh, het zijn niet alleen maar producten. Hè, want in deze top 100 zitten ook ja, diensten. Ook, het, en nationaal. Ja, en zitten ja, erin. Uh, maar we weten zelfs dat uh, er zijn sommige merken... er wordt op het ogenblik ook veel uh, onderzoek gedaan... Uh, met, uh, met scanners, met fmri scanners en er is bijvoorbeeld een onderzoekster in Londen. Gemma Kelford, die heeft gekeken. van waar zit het merk Apple nou bij Apple Adepten. En wat zij ziet, is dat dat merk eh, bij Apple Adepten. dat zit op de plek waar ook religieuze ervaringen voorkomen. En dat is natuurlijk. Dat is in een scan te zien. Welke ja, deeltjes in... van onze hersenen oplichten. als ja, je Apple. Eh... Ja, en ook dus heeft ook. Hè, mensen die geloven, heeft ze onderzocht. en heeft ze gezien dat dat in datzelfde gebied. zeg maar die geloofsbelevenis zit. Dus zij verklaart ook daardoor dat mensen die, zeg maar, geloven. of. In Apple dat hij dus ook geen kritiek op dat merk willen horen. Aha. En, uh, ja. Dus dat merk, dat kan zo sterk verankerd zeg maar, in, je, in je geheugen zijn, dat dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat het moeilijk is te veranderen. Behalve voor die heeft dat helemaal niet. Nou, ja. ik, denk, ja, dat... ik, ik denk stiekem wel hoor. Maar... Ja, waarom denk je dat? Nou, ik, omdat om... eh, eh, bijna ieder mens heeft dat. Dus het is heel moeilijk om je daarvan van los te weken. Ik merk bij mezelf ook, als ik, ik, ik, ik ben al heel lang met dit vak bezig en ik ja. weet wat er in mijn hersen gebeurt. En ik betrap mezelf soms nog op dat ik me echt voor de gek hou bij het kopen van producten. Dus het helpt niet doorzie het mechanisme? Nee, dat is heel moeilijk. En op een gegeven moment heb ik er ook aan toegegeven. Nou, het is ook wel fijn hè, dat ik voor mezelf een soort geruststelling heb. Ja. Of gemoedsgeruststelling. Maar, maar bij dit. welk product dacht je? Ach, het is flauwekul dat ik dit wil kopen. Maar eh, toch doe ik het. Ja, nou, dat is bij bier bijvoorbeeld. Ik heb zelf bieronderzoek gedaan. Hè. Uh, mensen blind bier laten proeven met merk. En dan ja. zie je eigenlijk dat met merk, en dat waren wel allemaal pils en zo, van 5% alcohol. Ja. Uh, dat mensen eigenlijk het onderscheid niet kunnen maken. En dat het eigenlijk één pot nat is. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou, hè, van, ik, ik kan een uh, Grols op, op tafel zetten of Heineken. Maar als mensen niet verschil proeven tussen Bavaria en Grols en Heineken. En Bavaria of Dommels is goedkoper. Waarom koop je dan geen Dommels op Bavaria? Ik heb het met champagne, ik weet het nu. Met champagne? Ja. <laughs> Veuve het wufklico blijft altijd voor mij mijn Ik, ben, mijn ik ben niet zo goed thuis een sterke drank, no. maar, maar dat is voor, voor, je, voor u... Ja, echte... Clico, dus dan ben ik gehecht aan wufklico, dat is die enige. Oh, je het okay. een keer blind moeten proberen, hè? dus met een ander champagnemerk... en kijken of je daadwerkelijk zeg maar, jouw ja. merk eruit kunt halen. Ja, dat is wel interessant. interessant. Ja? Ja. We hadden het over uh, uh, welk deel van ons hersenen oplicht... als we een merk zien waar we van houden. Uh, en dat blijkt hetzelfde deel te zijn als uh, wat bij religie ja, Soms, he, bij, bij sommige merken is dat zo. Dat is niet bij alle merken zo. Dat hoeft bij Goals bijvoorbeeld niet nee, te zijn. Weet nee. ja. Maar echt merken die echt als cultuuriconen uh, te boek staan... dan okay. zie je, zien we dat, dat optreden. En uh, heeft dat ook te maken met dat we soms van die communities zien... Uh, Harley Davidson, die zweren daarbij. Of Apple-gebruikers, die we net al noemden. Ja. Heeft, heeft dat te maken met een soort religieuze... Dit is de enige god waarin we geloven. Ja, maar je, je moet het denk ik wel voeden. Hè? Dus uh, bij Apple is wel eens een vergelijking gemaakt. ook hebben ze een bischop in Engeland gevraagd... Van hoe je nou een religie bouwt. Ja. En, die en natuurlijk hoe doe je dat? Een aantal ingrediënten. Nou, je moet een Messias hebben, Steve Jobs. Je moet een Antichrist hebben, dus dat is uh, Microsoft. Ja. Uh, maar je moet ook je, je, je tempels hebben. Dat zijn de, de, de Apple-winkels. Dus Apple-winkels worden ook bijna helemaal geanalyseerd. Als waar, het ware, tempels. Ik vind het soms wat te ver gaan, hoor. Maar, uh, maar op de een of andere manier, en dat is het moeilijke vaak, we weten nu niet, nog vaak niet, zeg maar, waardoor dat is veroorzaakt, of waardoor dat die, waardoor dat die plek in de hersenen heeft gekregen. Ja, de, en, maar je weet, terwijl jij daar onderzoek naar doet, hè? Ja. Ik, ik, ik merk dat ik in een ga, keer ga tutoieren. Graag. Ik raak gewend ja. aan je. Maar, uh, hoe doen die merken dat, om ons zover te krijgen? Nou ja, mooie winkels bouwen, zoals ja. Apple doet, maar wat? Wat doet een biermerk? Wat uh, doet een, een, een elektronica concernus als Philips? Nou, wat, wat wij zien is dat je moet het gevoel van vertrouwen geven, maar je moet ook heel lang consistent zijn. Uh, een aardig punt nu in de meting is dat wij uh, in 2008 hebben gezien dat kuppersoep in commercials het vier-uur-moment heeft losgelaten. En dat merk is nu niet meer herkenbaar. Dus ze adverteren nog Oh ja, café. dat was altijd verbonden met dus vier uur ja. tijd voor kuppersoep. Ja. En we zien het in onze metingen heel langzaam. En, en dat heel doen langzaam... ze niet meer? Nee, dat zien we heel langzaam wegglijden nu. Dus dat, hé, dat, dat, dat wordt misbaarder voor consumenten. Dus wij geven in het rapport geven ook het voorbeeld... dat we zeggen met Zwitserleven. Hé, die zijn in 1983 al begonnen met het Zwitserlevengevoel. Ja. En die, die, die zijn dertig jaar bezig met hetzelfde thema. Wel hé, met, met andere uh, mm -hmm. acteurs erin. Maar proberen steeds vanuit het thema zeg maar, dat merk te laden. En dat werkt. Ja. ja, maar waarom werkt dat? Wij weten toch, het is reclames. Wij komen echt niet op dat bounty-eiland... dat ze ons in, uh, in dat Zwitserlevengevoel laten ja. zien... Hoe komt het toch dat het aan gaat werken bij ons? Nou, dat het toch een bepaald aspiratieniveau heeft bij consumenten. En dat ze dat maar, aantrekkelijk wat, wat bedoel je daarmee? Aspiratie? Nou, dat ze toch dat Bounty Eiland, dat ze er toch wel eens van dromen. Hmm. En uh, als ze geld zouden hebben, dat ze misschien toch wel een keer naar de Seychelles op vakantie zouden willen. Ja. En uh, ik weet niet of je daar bounties kunt kopen, maar toch, <lacht> toch dat gevoel te hebben. Ja. Dus het, het appelleert aan onze dromen eigenlijk. Ja. En... Dat we van bier gelukkig, bepaald merk bier gelukkig geworden voor bepaald. Huidcrem, de mooier vanuit gaan zien. Nou ja, en als je op de goede motivaties inspeelt, dat zien we natuurlijk ook we gaan straks over een ander onderwerp hebben hè, over vrouwen bijvoorbeeld, maar daar zijn denk ik ook met, met schoonheidsidealen die er spelen dat wordt allemaal gebruikt in reclame ja. om een bepaald beeld op te bouwen. En eh, mensen willen daar eh, vaak denk ik toch in geloven. Ja. Merkwaardig toch. We begrijpen het, we weten ja. wat er aan de hand is, en toch willen we eraan mee. Ja. En ik nogmaals, ik betrap mezelf er wel eens op. Ja, nou, je vertelde net met dat bier. Maar ja. eh, Pavlov is de naam van dit radioprogramma. Ja. Hoe, hoe, hoe zouden we dat kunnen uitbuiten? Wat moeten we dan doen? Nou, je zou een meting moeten doen in hoeverre het bekend is en in hoeverre het uh, bepaalde waardering bij mensen oproept. Ja. Uh, het grappige is, we hebben dan even van Pavlov, Ideal zit ook in onze meting en die scoort vrij hoog. Ideal is een betaalsysteem ja. op internet. Ja, en uh, hebben we ook gezegd van daar zou je bijvoorbeeld nu andere producten onder kunnen hangen, andere diensten onder kunnen hangen. Hè, dat heeft zo'n hoge mate van vertrouwen bij consumenten, ja. hè, dat dat is geleend voor andere producten. Dus als je, als je die status berei, bereikt hebt. Nee, dus iemand van Currens, de, de eigenaar van Ideal, die belde ons ook op... van, goh, kan je eens hè, verklaren wat je daarmee bedoelt? Ja. Nee, maar euh, als een merk dus een bepaalde status heeft bereikt... en er zit nog maar één product onder, dan zou je kunnen zeggen... Nou, als je andere producten eronder wil brengen... kan het heel snel het vertrouwen zeg maar, van consumenten winnen. Okay. En hoef je niet zeg maar, die hele weg weer af te leggen... Ja. om ergens een sterk merk van te maken. Hm. Zoals de wereld draait door, Dat, he, die, die gaan met andere dingetjes ja. ook aan de gang... Ja. Maar dat is zo'n sterk merk, dan werkt het ook vertrouwen... als een hoogleraar ergens in een collegezaal een college geeft. Ja. Want het is de wereld draait door college. Ja. Het aardige is bijvoorbeeld NOS Nationaal op nummer 2. Nou, wat zou je nog meer met die naam kunnen? Ik vind het wel spannend. Ik zou het niet weten te bedenken, maar... Nou, je kan natuurlijk online nieuws gaan bieden. Dat gebeurt nu onder NOS, ja. geloof ik. En niet ja. onder NOS maar we zien NOS hoog hoger scoren. Ja. Dus je kan denken aan andere formats waarin je het nieuws gaat brengen. En als je daar die naam voor gebruikt... Het moet het natuurlijk al een bepaald kwaliteitsniveau blijven staan. Maar dan denk ik dat dat zeg maar, een heel snelle weg kan vinden in de samenleving. Dat mensen eerder geneigd zijn dan om dat te raadplegen... dan misschien een concurrent zoals nu.nl of een andere aanbieder. Ja, dan geef even over dat onderzoek. Um, is er verschil tussen man en een vrouw? Of werken beide seksen? We hebben straks een vrouwenonderwerp. Maar is er verschil? Ja, vrouwen kiezen voor andere merken. Uh, wat we zien bij vrouwen, dat uh, toch wel de retailmerken erg hoog scoren. En uh, bij mannen zie je, uh, uh, ja, het is wat stereotypen: dingen als Google, Buienradar, uh, Gamma, uh, ja. dat soort merken. Maar goed, uh, ze ja. kiezen dus <laughs> voor andere producten. <laughs> er wordt gelachen, ja. <laughs> <laughs> maar het mechanisme werkt zowel bij man als bij vrouw hetzelfde. Ja, ja absoluut ja, ja. ja. Het is een vertekeningsproces dat in je hoofd plaatsvindt. Dat is mooi. En Ja, een vertekeningsproces. En, ja. Uh, een beetje wrang is dat ik zeg: het is eigenlijk hetzelfde vertekeningsproces dat uh, racisme ten grondslag ligt. He, dus je, je, je hebt bepaalde stereotype beelden in je hoofd. En ja. uh, wat ik straks zei, he, dat merk en dat product kunnen twee aparte sporen zijn. En dat merk, als het heel bekend wordt... kan je daar dus een hele andere associatie ja. uh, bij in je hoofd creëren... dan dat, zeg maar, dat product te bieden heeft. En dan, dan kan het ook als fout gaan. Ja. Dus dat het, dat het product eigenlijk niet meer bij het merk aansluit. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, dat fout. Nou, dat... Ja, soms, we hebben het al 10, 20 jaar geleden gehad... dat, dat heel veel merken uh, heel veel riepen. Uh, en we zien het bij banken en verzekeraars natuurlijk. Hè. De verzekeraars uh -huh. is misschien wel een mooi voorbeeld. Met de woekerpolissen. Uh, dus dat ze dingen roepen en dat mensen erin gaan geloven... maar dat het product eigenlijk niet dat waar maakt. Of, of dat dat, dat, dat okay. in zich heeft. Hè, wat geroepen wordt. Maar omdat die, die merken zo'n hoge mate van vertrouwen uitstralen... zijn consumenten dat geneigd te geloven. Ja. En zij zijn dus ook niet meer kritisch. Goed. Dank je wel, Blijf aan tafel, ja. want het is ook leuk om je mening over het volgende onderwerp te horen. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Leendert heet hij, ja, hij heet ongetwijfeld veel langer. Maar dit is zijn artiestennaam en hij gaat voor ons zingen en spelen. Boven is het stil. the heart Hartelijk dank. Hij zong Boven is het stil. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met merkdeskundige Rick Rieseboos... met docent media en cultuur Kouter Darmoni... en met onderzoekster Kalijn Massar van de Universiteit van Maastricht. Zij onderzoekt jaloezie tussen vrouwen. Vrouwen veroordelen elkaar al snel als hun kleding sexy is... en hun gedrag flirterig. Kortom... Precies die aspecten waarmee vrouwen de interesse van mannen weten te wekken. Dit tot ongenoegen van Kauta de Moni. Zij vindt dat vrouwen juist hun vrouwelijkheid moeten benadrukken. In de strijd moeten gooien. Dat is toch zo, hè? Bien sûr, natuurlijk. Natuurlijk. Goed, Carlijn Massar. Gepromoveerd op jaloezie tussen vrouwen. Wat maakt dat een interessant onderwerp? Zal ik nu ook maar iedereen gaan tutoriëren? Wat maakt dat voor jou een interessant onderwerp? Ja, wat het interessant maakt is dat het zo herkenbaar is en uh, overal om je heen te zien is. Uh -huh. En um, dat, ja, dat het um, vooral iets is wat, uh, wat heel bazaal is, wat je, wat je eigenlijk ook niet tegen kunt houden. En uh, wat wij vinden, of in ieder geval wat, wat uit ons onderzoek wel is gebleken en ook uit uh, onderzoek van mensen die voor mij hebben bestudeerd, is dat het, omdat het voelt heel naar om jaloers te zijn, maar het heeft wel een functie. Het is wel nuttig. Zonder jaloezie zouden uh, relaties eerder verbroken worden en misschien ook. Ja, leggen ze uit. Ja. Nou, wat die jaloezie doet, is dat het je. Um, het is een signaal-emotie. Dus het zet je aan tot actie. Als dus je draai je jaloezie voelt, dan, dan voel je ook meteen de, de, de drang om in te grijpen, om iets te doen. Mm -hmm. Aan het feit dat je bijvoorbeeld, als je als vrouw ziet dat jouw partner wordt versierd door een. Uh, nou ja, een, in, ja, vaak een aantrekkelijke vrouw. Dat is ja. wat jaloezie opwekt. Dan heb je de neiging om daar naartoe te stappen <coughs> en om. Ja, aan te tonen uh, van ik ben zijn uh, partner, hij hoort bij mij. Je wordt er vechtlustig van? Ja, ja. Ja. Eh, eh, we komen er straks verder op te spreken. Maar het valt op dat er de laatste tijd vrij veel onderzoek is naar uh, seksgerelateerd. Nou ja. He, agressie tussen vrouwen. Ja. Hoe komt dat, dat er nou, nu zoveel onderzoek is? Het is een tijdje inderdaad vooral uh, het, het, over het hoofd gezien... omdat het idee was dat alleen mannen onderling uh, agressie vertoonden... of rivali ja, ja. Uh, hun rivaliteit uh, uitvechten. Waarom was die veronderstelling gebaseerd? Nou, Er is heel lang geredeneerd vanuit een, uh, ja, het, de sociale, uh, het sociale model... Uh, binnen, vooral binnen de psychologie... Uh, wat uitging van sociale roltheorie. Dus mannen die, um, die zijn dominant... en die hebben een betere positie in de maatschappij... omdat het van oudsher altijd al zo is gegroeid. En vrouwen ja. die, ja, die, die blijven thuis en blijven voor de kinderen zorgen. Mm -hmm. En vanuit die theorie is er ook um, de, ja, de, de notie... dat vrouwen heel erg um, communaal zijn. Dus die zijn... Maar het is combinatie? Ja, groepsgewijs okay. uh, voelen die zich het prettigste. En ook ze voelen zich ook het prettigste als iedereen van gelijk niveau is. Dat, is, dat was de, van oudsher de, de traditionele manier om um, seksuele verschillen te bekijken. En wat je nu <tie> ziet, is dat er steeds meer uh, onderzoek vanuit evolutionair perspectief wordt gedaan. En vanuit de evolutietheorie um, is het niet heel erg logisch dat vrouwen niet met elkaar concurreren om een partner. Ja. En, dat... um, nu is het onderzoek op gang aan het komen over hoe vrouwen dat dan doen. En uh, uh, wat heeft de emancipatie daarmee te maken... dat vrouwen dus nu veel meer zichtbaar zijn mm -hmm. in de buitenwereld? Ja, de emancipatie is... is... Inderdaad een gevolg van uh, gewoon hoe de samenleving zich heeft ja, ontwikkeld. Ja, maar ik bedoel dat onderzoek is misschien daardoor ook veel ja. meer naar voren ja. gekomen. Ja, denk ik wel. Omdat vrouwen natuurlijk zichzelf ook willen profileren. En ook profileren uh, binnen uh, bedrijven, organisaties. Ja. Uh, en daar tegen dezelfde dingen aanlopen. lopen. Dus, uh, er is ook onderzoek dat vrouwen als zij in een sollicitatiecommissie zitten... Uh, niet snel een andere vrouw zullen aannemen als ze vinden dat die te aantrekkelijk is terwijl mannen daar helemaal geen problemen hebben en dat juist prettig vinden, maar vrouwen die uh, die willen dat niet. Die willen niet iemand naast zich die mooier is of of ja, ja even mooi. En is dit typisch voor Nederland of is dit uh, in allerlei culturen zo? Ik, nou, ik had het daar toevallig. We hadden het er net even over ja. uh, voor de uitzending. En, Je bedoelt uh, met koud dag? Ja. Ja. En ik. ik, ik ja, ik heb het idee dat het, dat het heel erg Westers is. Dat het vooral in, veel, in, in sterk individualistische culturen. Ja, Kauta? Ja, ja, ik ben opgegroeid in Tunesië. En dat is. Uh, Arabische vrou vrou vrouwen bijvoorbeeld, kunnen ontzettend jaloers uh, tegenover elkaar. Maar het wordt ook gereguleerd. Van, uh, omdat het een groepscultuur is. Dus jouw uh, uh, gevoelens als individu moeten nooit een bedreiging zijn voor de groep. Mm -hmm. Dus je leert ook van heel jong af om uh, jouw emoties. Te reguleren en eigenlijk het is een cultuur waar uh, vanwege verschillende aspecten je hebt heel veel sterke vrouwelijke cultuur. Ja. Vrouwen zijn ook vaak uh, bij elkaar, dus je krijgt de gelegenheid om te verkeren alleen met vrouwen van allerlei leeftijden. Dus je leert ook vanaf heel jong af om jaloezie zeg maar te kanaliseren, niet te uiten, dus te uiten dat kan, maar uh, sowieso verantwoordelijkheid nemen voor jouw gevoelens. Okay. Dat is heel belangrijk, omdat jaloezie is ook een venijn. Het kan, het kan ja, ook... Maar, maar wat is kanaliseren van, van uh, jaloezie? Uh, Hoe dat doe je is, dat? Bijvoorbeeld, dat, is, dat is ook mijn beroep, omdat we, we hebben een uh, 4000 jaar ritueel... die heet uh, Raqsat lal Dans van de godinnen. Dus eigenlijk, jij danst jouw emoties en onder andere... jouw frustratie en jaloezie. Maar je gaat het hmm. niet op een andere vrouw dumpen. Oké. Okay. En ziet. Uh, iemand uit de groep kanaliseert uh, die emoties nu, die jaloezie, in die dans. Is dat dan de dans te merken? Daar zit jaloezie om? Ja, omdat precies wat uh, uh, Carlijn? Carlijn, ja. Carlijn zegt, uh, dat agressie. Ja. Dus bijvoorbeeld in, uh, met, met de Dans van de Godin. Een van de comp vrouwelijke ja. componenten is een ontzettend oer-agressiegevoel. die eigenlijk hoger is dan bij de mannen. Ja. En dan leer je met die bewegingen om die de agressie ook te bewerken. Oké. Okay. Ja, het is heel interessant. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Carlijn, uh, ja. hoe onderzoek jij die jaloezie van vrouwen, die agressie? Uh, wij, ja, wij doen het met um, psychologische experimenten. Dus je, je stelt mensen bloot aan uh, bepaalde omstandigheden die jij hebt gecreëerd. En uh, het meest recente wat wij hebben gedaan is dat wij virtual reality hebben gebruikt, ja? waarbij hoe? wij um, uh, we hebben een café um, gemaakt in virtual reality. Dus drie, ja, mensen doen zo'n Um, Bril op, zo'n hoofdset, waarbij ze dus uh, op het moment dat ze dat op hebben, staan ze in een café. Waar uh, mensen, er zaten een aantal mensen aan een bar en aan de tafel. Er was een bartender, maar er was ook één vrouw aanwezig die. Um zijdelings tegen de bar geleund stond. Mm -hmm. En die was met haar telefoon aan het spelen. En af en toe zei ze wat tegen de bartender. En ze, ze gooide ook haar haar een beetje ja, flirterig naar achteren. En we hadden twee verschillende vrouwen um, gecreëerd. We hebben een, uh, een, ja, een vrij... Twee ja, verschillende vrouwen bij de bar. Ja, twee verschillende avatars. Dus een, een, een mooie vrouw en een lelijke vrouw. Ja, mm. ik hou, <laughs> Lelijk en, in de ogen van mannen. Ja, gewoon onaantrekkelijk. We hebben ze van tevoren laten beoordelen door, uh, door een reeks studenten... mannen en vrouwen. en ze, Iedereen vond eigenlijk wel, zij is gewoon niet mooi en zij is wel mooi. En uh, die stonden daar. En toen werd de proefpersoon uh, in de bar uh, losgelaten voor een aantal minuten... met de opdracht van, nou, uh, doen we een aantal geheugentaakjes... kijken wat de bartender op zijn shirt heeft staan... wat staat er op de, de, de voorpagina van een krant die op een tafel mm -hmm. ligt. Maar ze waren dus tien minuten lang in de buurt van die avatar... En wat je ziet, want je kunt als onderzoeker meekijken... Een kijken. avatar, dat is een, een, een, een nep persoon. Ja, als je daar met je hand... Het is, het is heel raar, want het lijkt echt, echt heel echt. Maar je kunt er gewoon doorheen pakken. Oké, okay, goed. En dus het, het is een nep. Zodra okay. je die bril afzet, is het weg. Goed, maar die uh, proefpersonen die zijn tien minuten in de buurt van ja. die vrouw. En dan? Nou, wat je ziet is dat, um, als onderzoeker kun je zien wat de proefpersoon ziet. Dus je, je kijkt mee met wat, uh, hij, wat zij in dit geval, we hebben alleen vrouwen mm -hmm. gebruikt, wat zij zien. En wat je ziet is dat de lelijke vrouw eigenlijk volkomen genegeerd werd. Daar werd niet naar gekeken, terwijl er continu um, in de conditie waar de aantrekkelijke vrouw daar stond, continu teruggekeken naar die vrouw. Mm. En ze dus werd ook van top tot teen mm -hmm. echt bekeken door de vrouwen. En wat zegt dat dan? Dat ze in ieder geval aanwezig is. Dat ze uh -huh. opmerken dat er iemand is die uh, aantrekkelijk is. En dat bij een onaantrekkelijke vrouw dat, dat, uh. dat gewoon... Ja. Maar nu het stapje naar de jaloezie. Precies. Nou, Wat we hebben gedaan is... Um, daarna zijn ze, um, ze zijn na tien minuten weer uit de, um, de, ja, de, de virtual reality gestapt. Ja. En toen hebben we ze een scenario voorgelegd. Zo, nou, stel je voor, je bent uh, op een feestje met je vriendje. En er komt iemand naar hem toe en die begint te flirten. En, en hij flirt, flirt terug en hij... Ja, je ziet dat er gewoon een soort van vonk is tussen die twee. Wat zou je, hoe zou je je voelen? En um, dan mochten ze aangeven hoe jaloers ze zouden zijn. En je ja, ja. ziet dat mensen die net bij die mooie vrouw in de buurt zijn geweest... die zijn uh, op een schaal van 0 tot 100... geven die gemiddeld 89 ja. aan als jaloezie en uh, de mensen die bij de onaantrekkelijke vrouwen in de buurt zijn geweest, die geven iets van 60. op een dat, schaal van honderd. Ik het zo interessant zijn om zo'n onderzoek te doen in het bedrijfsleven, ja. omdat is. Dus, ik geef trainingen feminine capital en de goddess dance in het bedrijfsleven vrouwen netwerken. En de eerste klacht van vrouwen uh, in de vrouwennetwerken... is de loyale jaloezie en concurrentie met de vrouwen onder elkaar. En de vrouwen hebben vaak last. Ik heb het over netwerken van multinationals, van banken, van mm -hmm. best op hoger niveau. Ze hebben het meest last van andere vrouwen dan van mannen... Ja. En dat is, het is nou, dat bevestigt dit onderzoek. Het is, ja. heel, het is heel typisch. En ik weet het, toen ik naar Nederland kwam... Ik, ik gaf toen een training Feminine Capital. Ik sprak nog geen Nederlands. En ik had een, een vrouwennetwerking van... Een, en met uh, Feminine Capital bedoelt u... uw vrouwelijkheid uh, gebruiken? Ja, het is een combinatie eigenlijk... Ja, Feminine Capital is een combinatie van... Uh, jouw vrouwelijke kwaliteiten gebru uh, gebruiken... op uh, wat ik noem de logos. Dus de logica. Vrouwen hebben bepaalde logica. En de eros. Uh, erotiek betekent ook... Dus, Jouw physicality, zeg maar. Ja. En uh, dus ik gaf aan alleen maar vrouwen. En dan altijd. Het is totaal anders, omdat in de Arabische cultuur, als je juist met vrouwen bent. en Tunesië bijvoorbeeld. Je maakt jezelf nog mooier dan als je een als je met vrouwen Precies, vrouwen bent. omdat. Met vrouwen heb je in principe geen misverstand. Dus eigenlijk. je gaat helemaal uit je dak. als je met vrouwen gaat werken. Dus ik ging me heel mooi aankleden. en sexy en noem maar op. En ik kwam daar. En, en die vrouwen kijken mij een beetje een soort van stil. Toen was ik net drie maanden in Nederland... toen ik dacht, wauw, wat is dat? Op een gegeven moment kwam een naar mij toe... en ze zegt tegen mij in het Nederlands... jij durft met zo'n vieze gezicht. Maar toen spreek ik geen Nederlands. Dus na de training, ik ging naar haar toe... en ik zeg, wat heb je gezegd? Nee, ik zeg gewoon dat jij durft, dat you dare. En ik zeg, was dat positief of negatief? Nee hoor, nee hoor. Ik zeg nee, omdat ik voelde echt dat het negatief was. Ja. En dat was precies... dat, dat, dat, dat gevoel heb ik... Uh, ik heb in verschillende landen gewerkt. En het gewoon puur op mijn, vanuit mijn ervaring. In de Nederlandse cultuur. In Amerika is het nog erger. Ja. Maar hier het is het heel heftig. Ja. Dat, heb dat je jalousie. wel vriendinnen dan? Ik heb heel veel vriendinnen. Okay. Echt fantastische vriendinnen. <laughs> en ook heel mooie vriendinnen. Ja, dat moet dan wel. <laughs> okay. wel. Ja. Kalei, maar wat zit daar nu onder? Is dat dan echt van... Uh, evolutionair gezien. Zij zijn bedreigd. Ja, het is concurrentie om, om mannen. En ja. uh, het idee is dat, dat vrouwen met elkaar concurreren op een, een ja, achterbakse manier. Want ik denk ook dat het is misschien maar goed dat je toen nog geen Nederlands sprak... maar dat er behoorlijk wat geroddeld is onderling om, <laughs> over jou toen in die bijeenkomst. Uh, dat is hoe vrouwen dat doen. Ze proberen de, vooral de reputatie van een andere vrouw zwart te maken. maken. Ja, dus haar af te schilderen als een, nou ja, een afgelikte boterham. Omdat ze weten dat mannen dat niet waarderen in hun ja. partner... En um, iemand buiten te sluiten. Dus je wordt um, op het moment dat je te sexy bent of te mooi. dan word je gewoon buiten de groep gehouden. Dan ben je een slet. Ja. We denken aan de film van Sunny Bergman: Sledvrees. Ja. ja. Uh, en waarin verschilt dan die jaloezie met die van mannen? Niet zozeer in de mate, dus mannen zijn even jaloers, maar uh, waarom ze jaloers worden. Dus de ja. persoon uh, waar mannen jaloers van worden, dat zijn toch vaak dingen die te maken hebben met status. En dat is precies, het komt één op één overeen met die merken die, uh, die, waar we het net over hadden. De mannen die worden jaloers van andere mannen die uitstralen dat ze ofwel een hoge positie hebben in de maatschappij, status. dus dat ze, ja, dat ze sociaal dominant zijn. Of dat ze fysiek dominant zijn. Lange mannen, brede mm -hmm. schouders, smalle heupen, gespierd. Maar inderdaad, um, ja, mannen die, die, die um, middelen hebben uitgegeven. Maar uh, waar is de vrouw in dit verhaal? Want bij die vrouwen zeggen je ja, dat is omdat ze hun man willen houden ja. of dat ze hun man willen veroveren. Maar bij die mannen met status zat er ook uiteindelijk wel zijn om een vrouwtje ja, die te imponeren? Komt, ja, precies. Omdat, omdat zij dan weer weten dat, dat de vrouw eerder voor de man met de middelen en de status zal kiezen dan voor de, ja, okay. de, de loser. Maar ja. wat ik merk is dat vrouwen Kauta. zijn nog heftiger als ze onder elkaar zijn dan in de aanwezigheid van mannen. Ja. En wat ik merk vaak op mijn werk, als wij, zeker omdat ik, voor mij het gaat weer het lichaam. Dus de dans van de godzin is eigenlijk een 4000 jaar ritueel waar jij jouw vrouwelijkheid dans met allerlei emoties. En uh, ik vond het heel frappant uh, in Nederland. Ik zie heel mooie vrouwen, echt heel mooi. Maar dan totaal onzeker. Er is een diepe, diepe onzekerheid eronder. Omdat ik denk, de, de opvoeding hier, je moet eigenlijk perfect zijn. Je moet een slim en mooi en stoer en er wordt mm -hmm. zoveel van jou gevraagd en ik denk dat maakt vrouwen onzekerder. Het betekent ook dat de, de neiging om jaloers te zijn is ook groter dan als jij bijvoorbeeld gewoon helemaal in harmonie bent met, met wie je bent als vrouw. Dat klopt, dat je, ja. Ja, ja maar dat is inderdaad. Dat is uit mijn eigen onderzoek ook gebleken, dat vrouwen die een laag zelfbeeld hebben of vooral een, een een laag zelfbeeld met betrekking tot hun ja wat ik marktwaarde noem marktwaarde als partner ja. um, die zijn inderdaad jaloerser. Dan, dan vrouwen die wel het gevoel hebben van... ja, maar als ik deze partner verlies, vind ik wel weer iemand anders. Maar, maar ook, is denk ik, zijn laten ook hun vrouwelijkheid uh, van, van de man... Uh, uh, ze zijn heel afhankelijk van de mening van de man van hun vriend ja. En juist bijvoorbeeld wat ik zie vanwege dat het werkt met Dans van de Godin... vrouwen zijn afhankelijk van elkaars meningen... en ze proberen elkaar te stimuleren. Dus je bent minder afhankelijk van de man of een mannelijke blik... Dan, dus eigenlijk, dat maakt je ook sterk. Als vrouw in jouw vrouwelijkheid. En wat ik zie vaak hier is dat ze altijd afhankelijk van de, de appreciation ja. of de, de, de, de, hmm. de, van een man. Het is zo belangrijk. En jij geeft ja. danslessen. je hebt het al een paar keer genoemd: ja, he, ja. De Dans van de, dans vier, van de godin, eigenlijk. Van de godin. Ja, het is de, en dat de, ja. is om hun vrouwelijkheid uh, heel vanzelfsprekend, denk van, ik, in vanuit, te zetten: vanuit hun onderbuik. Dus geeft eigenlijk buik, ja, buik en onderbuik. Want dat is eigenlijk plek voor intuïtie. Dus je moet vanuit jouw intuïtie mm. opereren. En dat heeft te maken met lichamelijkheid. Omdat ik, ik geef dus um, colleges. En ik doe onderzoek aan gender en media. Vrouwen en emancipatie. Ja. En op academisch niveau. Al die theorieën zijn gewoon te, uh, te intellectueel. En ik mis de levendigheid. Het lichaam. oké okay. <laughs> Wat vind je daarvan ervan? Uh, nou, ik, ik denk wel dat het... Absoluut zo is dat in Nederland, uh, of in ieder geval in westerse maatschappij... want in Amerika is het inderdaad nog erger. Ja, ja. Kijk, je groeit op als, als meisje met jongens. En ik weet, ik, ik herinner me gewoon uit mijn jeugd... Dat, dat ik altijd een wedstrijdje aan het doen was met de jongens... wie het ja. beste kon rekenen en uh, met sporten wie het hardste kon rennen. En um, het wordt in onze cultuur denk ik ook niet gewaardeerd... als je dus je uiterlijk inzet als... Mm -hmm. uh, um, ja middel om, om die concurrentie aan te het gaan. Het wordt gezien als manipulatief. Ja. En dat ja. is precies wat wordt genoemd. In de, het is een, een factor. Ja, maar dat, heeft, dat raakt natuurlijk aan dat oude emancipatie-idee. Uh, je wil gewaardeerd worden... om wat je met je hersenen kan. En andere ja, maar... eigenschappen. En niet om aan de buitenkant. Nee, nee, ja. maar dat dus maar kom die... jij dan niet in een spagaat? Nee. Van, uh, ik gedraag me nu wel heel nee, erg nee, als ja. een vrouwtjesdier. Nee, nee. Al Omdat ik heb zulke discussies gehad... toen ik de Aleta Jacob lezing gaf. En ik had de hele Alerta Jacobs is onze eerste Nederlandse feministen zullen maar en zeggen. en ik, ik word heftig aangevallen door de uh, sang feministen die zeggen, ja, we hebben zo hard gewocht om te laten zien dat we brain hebben. En dan zeg je, maar ik, ik ben toch, je bent toch niet alleen maar brain, je nee. hebt ook een lijf. En eigenlijk, het, het heeft te maken wat ik noem op één lijn... jouw brain, jouw hart en jouw buik eigenlijk. Mm -hmm. En dan ben je goed. Ja, klein. Nou, dan Fe ben... Ja? ja, ik ben het er wel mee eens. Want feministen zijn ook niet blij met evolutionaire psychologen. Want, omdat wij heel sterk juist benadrukken dat mannen en vrouwen natuurlijk verschillend zijn. Ja. En dat, dat vinden feministen niet fijn. Nee. Terwijl dat gewoon, ja, biologisch gezien zeker zo is. Ja, maar eh, ben je het ook eens met wat Kauta zegt over... Zet je vrouwelijkheid in. Je, je bent meer dan hersenen of handigheid. Je hebt ook een lijf. Dat is ja. ook een deel van je identiteit. Nou, ik denk, ik ben het daarmee eens. Maar ik denk dat het moeilijk wordt om een, uh, een maatschappij-brede verandering daarin uh, teweeg te brengen. Al denk ik wel dat het. Ja, mannen doen eigenlijk precies hetzelfde. Die zetten ook hun mannelijkheid in. Gaan we even uh, uh, uh, bij Rick Riesebos Die met uh, ja, grote interesse luisteren. Luiste. Je ja. hebt nog een ja. poosje psychologie gestudeerd ja. ook toch. Ja. Maar uh, gebruik jij je mannelijkheid wel eens? Om iets voor elkaar te krijgen. Oeh, dat weet ik niet. Allee, een type Een klein Beige. beetje. Ja, dat <laughs> zal ongetwijfeld. Maar uh, ik zou niet echt zo'n situatie weten waar ik denk van... Oké, okay, dan heb ik dat ingezet. Of... Wij, maar, doen, bij, bij, wij bloem... doen dat blijkbaar minder bewust dan vrouwen dat kunnen doen. Ja, dat weet ik ook niet. Ik, denk, ik bedoel, ik, ik, ik gedraag me op een bepaalde manier. En dat zei jij ook doen. En je bent niet altijd bewust of dat nou vanuit je mannelijkheid komt. Of van nee. iets anders. Maar. Uh, Moeilijke vraag. Nou, ik vraag Passtig het dan gebruik. maar aan uh, Kalein ja. en Kouter: wanneer, ja. wanneer zien jullie dat mannen dat doen? Eh... Uh. Ik vind het heerlijk als een man zich als man gedraagt. Als ik, het is heel klassieke dingen, maar dat leer ik ook aan mijn zoontje. De deur voor mij openlaten. Uh, ja. de, de, de, de vragen wat ik wil. Dus ik, ik vind het enig om, om gewoon uh, verwend te worden door een man. Vind ik heel prettig. Ja. Dat, dat maakt voor mij een man de man. Het is een cliché, maar, maar het werkt. Uh, zie je dat gebeuren in Nederland? Um, ik denk Nederlandse mannen zonder generaliseren. Ik denk zoals Nederlandse vrouwen zonder generaliseren hebben een beetje moeite met hun mannelijkheid. Dus ze durven niet, omdat anders wordt je een macho. Dat vind ik jammer. En uh, dus ze zijn een beetje te terughoudend. En ik denk een beetje meer uh, uh, een beetje meer machismo zou geen kwakkwak <laughs> <laughs> zijn. En mis jij het, uh, Karlijn? Dat uh, wat meer macho gedrag. Macho, misschien is het wel mannelijk. Nou, iets, ja. iets masculiner. Nou, ik zie het soms wel gebeuren. Dat de, de, de, het gaat inderdaad... Het, het gaat om hele kleine dingen, non-verbale dingen. Zoals je inderdaad wat, jezelf wat groter maken en je schouders recht. Ja. Als je iets voor elkaar wil krijgen. Of ja. uh, in iemands persoonlijke ruimte stappen. Mm -hmm, als, mm. als je iets wil. En dat is, dat is, ja, dat, dat is mannelijk dominant gedrag en ja. dat, dat gebeurt wel al. Ja. En um... maar dat de mannen maar, ook wel eens irritant. Nou, dus precies ik, mannen onderling. Ik, ik, ik, ik ken mannen die dat doen, ja. die te dichtbij komen staan en dan ja. doe oh, je ja. stap achteruit ja. en dan. Ja, dan hebben ze wel, dan ja. hebben ze je wel zover. Dat ja, ja, ja, ja. dan willen, dan hebben ze ja. waar, ze, waar ja. ze je willen ja. hebben, dat je achteruit stapt, want ja. dan hebben zij dus. Oh, zo, ja. Ja. Ja. Maar eigenlijk, beluister ik hier, dat we voor bij beide seksen. dat al te lichamelijke gedrag afkeuren. Misschien soms In denk onze ik. Culturel, misschien dat. heeft ja. het te maken, ik weet het niet, maar misschien een beetje met Calvinisme ook. Dat alles wat eigenlijk Calvinisme. lichamelijk is, is een beetje bedreigend. En dat moet onder controle uh, zijn. En het lichaam is ja. onderworpen aan de aan de aan de aan de log, aan de logica. Ja. Ja. Dus alles wat heeft te maken met emotie en met lichamelijkheid, dat is gevaarlijk. Maar aan die andere kant, uh, dat is, uh, daarom noem ik dat feminine capital. En feminine capital is eigenlijk een combinatie van uh, lo logica. logica en. Erotic capital. Ja. En erotic capital heeft ook te maken met lichamelijkheid. Maar niet per se met seksual practice. Dat is iets anders. Nee. Niet, het heeft niks te maken met seks. Nee. <laughs> Hoe gevoelig ben jij voor uh, uh, vrouwen die hun vrouwelijkheid in de strijd uh, uh, gooien? Nou, ongetwijfeld zou ik daar gevoelig voor zijn. <laughs> dat ga ik niet ontkennen. Maar, uh, maar aan de andere kant kan het natuurlijk ook op een gegeven moment zijn... dat je denkt van dat het uh, too much is en dat je daar juist yes. afhaakt. Ja. Altijd met de brain. Ja. Ja. Met de, ik, ik, ik was ja. verbaasd toen ik naar het westen ging naar Parijs. Omdat ik ben opgegroeid met 1000 en nacht. En in 1000 en nacht leer je dat vanaf zes jaar oud. We leren dat de eerste erotische wapen van de Shara Is als, haar brain. Als kind leer je dat al. Brain. The okay. brain. Dus het is altijd met de brain. Altijd. Goed. Klein, Doe eens een voorspelling. Blijft dit altijd? Ja. Oké. Okay. Zolang mensen, mensen blijven, blijven we. Maar eigenlijk is er ook een treurige conclusie dat vrouwen juist elkaar klein houden. Yes. Ja. Ja. ja. Wij mannen kunnen schuldeloos naar buiten lopen. Rie. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed. Ja. Goed. ja. Goed. We zijn helaas aan het einde van deze Pavlov-uitzending. Ik dank jullie alle drie heel hartelijk. Merci. Carole Massar van Maastricht, Kota Damoni van de UVA en Riek Rieseboos van EURIP. Um, en luistera, als je wilt reageren op wat hier besproken is, mail ons dan pavlovradio@ntr.nl. Uiteraard gaat Radio 1 nog verder en wel met het sportprogramma langs de lijn. En wij zijn de volgende week weer heel graag. Tot dan. Ik wens je nog een fijne avond. NTR. Informatie, educatie en cultuur.